op pas Wat? Wat? Maar is Ik maar Nee, maar dat is echt... Naar buiten. Ja, nee. Zo heb ik Bruggen het liefst, Bruino, hè? Ja, tegen het einde van uw dienst en zonder volk op straat. Mm -hmm, dat stelt niet, jong. Die blauwe lucht en de morgenzon, die al die gevels zo schitterend doet uitkomen. Jij niet? Als het niet heel de nacht met een combi hebben rondgetoerd. Zij, ah, doe je dat dan niet graag? Nu met mij, je Savel? De Steenstraat nog? Ja. Ja, ja, dat is goed. Hoe is dat? Met... Uh, weet ze ook weer? Mireille? Ja. Wat? Oh, oei, oei, oei. Stromt aan de knikker. He? Maar niet met haar, met de ouders. Ze mooien zich te veel. Veel te veel, hè? Uit compassie. Compassie? Hoe bedoel je? Wat? Achter twintig jaar is ze nu nog altijd hyperteerd... ...die dat kikken in is de dochter aan de naak, hè? ja, een gemeen agentje stelt u voor. Zeg, je jij hebt toch een goede staat van dienst, hè? Oh, dat telt niet. Kan ik ik al minstens een kipie met een hoop zilver Stop moeten? Stoppies. Wat? Daar, bij Vroma. Een bijoutier? Uh -huh. Dat is precies niet meer in de tallage. Ah, dat komt toch in het weekend? Ja, tegenwoordig hebben ze allemaal een alarm... ...en dan kunnen ze een ander laten liggen. Ik, ik ga eens kijken... Zeg, niet te lang, een brigadier, tijd zondag. Zo graag op tijd binnenreden. Verdomme, het is niet waar. We hebben prijzen, De winkel is helemaal leeg gehaald. Er ligt alleen nog wat glas en een paar rands. Het is niet waar, hè. Dat gaat mijn zondag. Ja, die van u niet alleen. Wat doen we? Wat denk je? Ja, ja, dat is goed. Wagen twaalf en centrale. een twaalf en centrale. Kom in, centrale. Als je klaar bent... Kom dan ook maar naar de winkel, hè. Ik wacht daar. Oké. Okay. ONA 3421 Centrale luistert. Karin, André hier. Ah, goeiemorgen, beste vriend. Wat, hoe nieuws? Ja, ik zou u zelfs door de draad trekken, <laughs> Betreft de vermoedelijke diefstal bij Vrooman in de Steenstraat. Met inbraak? Weet me nog niet. De winkel is wel volledig uitgemest. Moet de versterking komen? Negatief. Laat de paardjesmul maar beginnen draaien. Oh ja, uh, vergeet ook niet nog de eigenaren te bellen. Vrooman was dat, hè? Mm, Jean-Luc. Jean-Luc. Wees dat hij een Varsen halen wil Barsen. Ja, je hebt er een bescheiden stulpje. zijn ja, ja. Zijn telefoonnummer staat op die speciale list. Oké. Okay. Over en uit. Daar is van in. Ja, wat er de een is er ook bij. En dat op een zondagmorgen? In zijn bedden gepist zeker? Sst. Morgen, commissaris. Lekker, dier. Peter. Guido. En? Bingo? Ja, vermoedelijk wel. Of de eigenaar moet het zelf gedaan hebben. Vergeet dat maar, hè. Ik heb de vader al aan de lijn gehad. Ah, is die er al van? Dat was een zoon van eigens. Dat was in alle staten. Er lagen voor miljoenen juwelen in de winkel. En Jacques vroeg dat ik ze een keer kon komen kijken. Jacques, Jacques, dat is de vader. Uh, ik ken die uh, vrij goed. Alsjeblieft, zeg. Heeft er al iemand de pers voor de wittigd? Nee, van de pers? Niet? Allerminst, dat is Hannelore Martens. Zegt me niks. Dat gaat in uw cultuur is al rap opgevuld zijn. Uh, goedemorgen, uh, mevrouw de substituut. Meneer de hoofdcommissaris. Substituut? Ja ah, ja, een nieuwe. Nog maar pas benoemd. Jij wist dat. Hij zegt niks. Ah, Pieter, ik heb vrouwen. Ja, <laughs> maar, jij, ja. maar ik. Ja, daarom heb ik maar gezwegen. Schone vriend, zei hij. Ja, uh, Mag ik u enkele van mijn medewerkers voorstellen, mevrouw Martens. Uh, Pieter van Een, adjunct commissaris en Guido Versavel brigadier. Hij heeft de diefstal ontdekt. Aangename kennismaking, heren, en ja, professor Dank u. Uh, neem me niet kwalijk, mevrouw, maar ik wist niet dat het parket ook al bij dit soort misdaden ter plaatse komt. Uh, gezien de mogelijke omvang van de zaak leek mij dat verstandig, ja. We hadden het anders ook wel aangekund. Daar twijfel ik niet aan, commissaris. Is dit misschien uw eerste zaak? Heeft dat belang? Oh, ik weet niet. Nieuwe borstels en zo. Peter. Ja, uh, ik neem aan dat u de leiding van het onderzoek neemt, uh, mevrouw de substituut. Uiteraard. Zeg, brigadier. Hmm. Ik weet zeker dat ik weet waarom dat ze ze hier is. Oh ja? Ah ja? Maar ja, Karine. Komt precies verband niet. Ah, maar, kijk, gij zei dat ze heel de boom moest in gang zijn. En ze ze dat waarschijnlijk superhoe willen doen. Hij kent die strevelkjes van tegenwoordig dan. Ja, zeg dat maar niet tegen van niet. Uh, uh, meneer Jean-Luc man? Zeg, kan ik zeggen. U weet al iets? We hebben op u gewacht. Heeft u de sleutel bij? Ja, natuurlijk. Het is een desastre, monsieur. Een vrai desastre. Het is een smerlap van rustig maar. Hè. We zullen eerst eens kijken hoe het er daar binnen uitziet. Kom.